Make some noise. The man can trap the hazer, trap the flanee, trap the buyer, trap the zulu, trap no limnas, me elastic Electric and yourself so no smoke, no sim, no take no cup, All me take's a glass of juice.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 De gemeente Amsterdam heeft fouten gemaakt bij de voorbereiding, de besluitvorming en de uitvoering van de Noord-Zuidlijn. Dat is de belangrijkste conclusie die de enquêtecommissie trekt in zijn rapport over de problemen rond de aanleg van de nieuwe Amsterdamse metrolijn. Het rapport wordt rond deze tijd gepresenteerd. De gemeente heeft geen zakelijke houding getoond rond de aanleg. De verwachtingen over het aantal mensen dat met de Noord-Zuidlijn zal reizen zijn veel te optimistisch. En de commissie vindt het een slechte zaak dat Amsterdam geen heroverweging over de lijn heeft gemaakt... toen duidelijk werd dat het Rijk maar één keer subsidie zou geven. Het college van BMW van Amsterdam heeft het hele project onderschat. En de financiële reserves van de stad waren onvoldoende. De aanleg van de Noord-Zuidlijn duurt zes jaar langer dan gepland en kost ruim twee keer zoveel als was begroot. Staatssecretaris Al-Bayrak van Justitie overweegt de wet aan te passen, zodat advocaten verplicht zijn om op te staan voor rechters. Aanleiding is de zaak van de islamitische advocaat Enaïd, die uit geloofsovertuiging weigert op te staan in de rechtbank. Al-Bayrak erkent dat opstaan voor rechters geen formele regel is, maar ze benadrukt dat sommige rituelen bedoeld zijn om waarde van de samenleving te bestendigen. Volgens Al-Bayrak zijn dat soort rituelen bij uitstek van belang bij instituties die de rechtsstaat vertegenwoordigen. Het dreigingsniveau voor een terreuraanslag in Nederland is verlaagd van substantieel naar beperkt. Dat schrijven de ministers Hirsch Ballin en Ter Horst aan de Kamer... op basis van een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Het dreigingsniveau beperkt is niet het laagste. Het kabinet zegt dat de kans op een aanslag relatief gering is, maar niet geheel valt uit te sluiten. In een rapport van de AIVD van gisteren stond dat het gevaar van jihadistische netwerken is afgenomen. Nederland is niet meer een voorkeursdoelwit van de terreurgroepen, maar blijft wel een potentieel doelwit. Het weer volop zon en droog, de middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Short.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 Dat waren de mensen van de editors. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Er is sowieso één iemand die een gele kaart verdient. Dat is Louis van der Meij. Die heeft zich niet aan zijn afspraken gehouden. Maar uh, hopelijk zal Gert Jan van der Kooi dat wel doen. Die gaan hem zo direct uh, proberen te bellen over zijn actie in het uh, glazen huis. Dat sowieso, want het uh, glazen huis uh, van 3FM komt eraan. En daar had hij samen met zijn studenten van in Holland ook het een en ander over bedacht. Dus we proberen hem uh, zo dadelijk uh, te pakken te krijgen. Dat, dat sowieso. En uiteraard zal in dit uur ook nog een terugblik worden gegeven... van de wedstrijd die vandaag is uh, gespeeld tussen Bloemendaal en United. Ik neem aan dat het 2-1 is gebleven of het anders had... Tjerk de Blauwe heeft zich wel gemeld. We gaan uh, straks even kijken of we hem uh, ook inderdaad de uitzending in uh, kunnen krijgen. Met zij een speler of een trainer en anders uh, op een andere manier. Maar goed, dat uh, allemaal voor zo dadelijk. Uh, nu tijd voor even wat, wat rustigere vaarwater. Want uh, ja, dat, uh, dat geweld is uh, meteen aan, aan, het, aan, het eerste, uh, aan het begin van dit uh, laatste uur. Daar uh, moeten we toch ook eventjes uh, even pas op de plaats maken. Want anders blijft het één groot tempo. Dit is zo lekker rustig. Shark and No Ordinary Love. De rollende steentjes waren dat natuurlijk. Met Hanky Tonk Woman of Women. Ja, zo is het uh, noemen we het. Straks uh, gaan we zo praten met uh, Tjerk de Blauw. Tien voor, over half vijf. Nou hoop ik inderdaad dat het uh, verhaal van Gert-Jan uh, van Aukooij nog uh, gaat lukken over uh, zijn actie. Driftig aan het bellen, maar het, uh, het schijnt uh, niet helemaal te lukken. Dus uh, ja, dan uh, wordt het een beetje een uh, ander verhaal. Uh, dan gaan we kijken of er nog uh, gewoon nieuws is uh, op zich... Want er gebeurt natuurlijk van alles in de regio... Uh wel leuk. Van, uh, vanuit AB-huizen kan, uh, kan ik melden dat er zaterdag 19 december een uh, live radioverslag uh, wordt gemaakt tussen 10 uur en 5 uur vanaf het uh, kerst, uh, kerstcircus Herman Rens. Dus dat uh, sowieso. En AB Radio geeft hij dan via de radio een uniek kijkje achter de schermen. In de live uitzending hoor je alles over de clowns, de olifanten en het circus. En dit jaar heeft AB Radio een succesvol radiojaar achter de rug. Nieuwe programma's en een compleet vernieuwde AB Radio Website er zijn er slechts enkele hoogtepunten voor de vrijwilligers van de HB Radio. Natuurlijk blijf je uiteraard op de hoogte van het uh, geluid in Kennemeland-Zuid. En uh, dat uh, is allemaal te beluisteren op zaterdag 19 december op 105.8. Dat uh, sowieso in de vrije eten en dan hebben we de Bloemendaalse Kamer natuurlijk ook. Wil je nou weten hoe dat uh, nou klinkt? He? Dus, dus uh, wat, uh, wat, wat... Nou, moet je maar, moet je maar even luisteren. Dus even, uh, even kijken hoor of dat uh, 1, 2, 3 uh, te doen is. Dan moet ik uh, net... We hebben al heel veel dingen gedaan het afgelopen jaar met AB Radio. Zo was er. De vrijdingspop, de ijsbaan, en we zijn zelfs met varkenswezen knuffelen. En wat denk je? We zijn nog lang niet klaar. We pakken dit jaar nog één keer uit en trekken met het ganse AB Radio team erop uit en gaan naar het circus. Op zaterdag 19 december hoor je ons teruggeleed als clown de hele dag vanaf het speciale kerstcircus Herman Rens. We gaan op zoek naar alle geheimen van het circus en helpen graag een dagje mee zo dichtbij. We je nog nooit AB Radio in Circus Herman Rens. 19 december van 10 tot 5 hier op AB Radio. Nou, dat is zo'n beetje wat je dan te wachten staat. op Zaterdag 19 december, ja, zo is het wel weer genoeg, vrienden. Dus uh, dat, dat, dat, dat sowieso. Uh, dan heeft er nog meer nieuws, want leerlingen van de drie middelbare scholen hebben afgelopen donderdag meegedaan aan de politieke jongerendag in Bloemendaal. Leerlingen van het Kennemer Lyceum, de Montessori Mavo in Aardehout en de Hartelust School gingen aan de slag voor zes Bloemendaalse instellingen. De bijna 40 jongeren verdeelden zich over zes groepen. Iedere groep kreeg begeleiding van een ambtenaar en een docent. En tijdens de politieke jongerendag was het de, de bedoeling... dat de leerlingen een uitvoerbaar plan bedachten voor hun opdrachtgever. Het budget voor het plan is ongeveer 1500 euro... en de plannen werden aan het eind van de dag verdedigd... in een heuse raadsvergadering. In een pittig debat onder leiding van burgemeester Ruud Nederveen... Uh, gingen uh, ging de uh, leerlingen in debat over hun plannen... en tijdens de raadsvergadering kregen de leerlingen te maken... Met alle van het vergaderen. Interrupties. Strategisch uh, stemmen en schorsingen tekenden de, de, zich af in de jeugdvergadering. Een plan voor voetbalclinics voor het gehandicapte voetbalteam van BVC Bloemendaal won uiteindelijk in dit project bedacht door jongeren van de Hartelust MAVO of de Hartelust School kreeg daarvoor de meeste stemmen. Uh, nou, dat is al geweest, die jeugdraadsvergadering die is al uitgezonden geweest bij onze vrienden van AB. Dus dat kan ik er dan ook nog wel bij zeggen. En is er dan nog wel meer gebeurd? Ja, want afgelopen vrijdag hier op het strand in Zandvoortan zijn er wat flesjes aangespoeld met daarin een bijtende substantie. De brandweer heeft inmiddels enkele tientallen flesjes opgeruimd. De politie roept mensen de flesjes op niet aan te raken en ook niet te openen, maar direct te bellen met de politie of de brandweer. En bij het aantreffen van de flesjes kunt u bellen met 0900 8844. Maar nu is vastkomen te staan om een chemische stof die gebruikt wordt bij het... Harden van polyester. Op het etiket van de flesjes die vanmorgen op het strand van Zandvoort werden aangetroffen... staat in het Engels aangegeven het woord Hardener. En wanneer het in aanraking komt met de huid geeft dit een bijtend gevoel. Het advies is om wanneer men een dergelijk flesje vindt... hiervan af te blijven en de politie om brandweer eh, te waarschuwen. Inmiddels is ook het strand tussen Noordwijk en de Buiden afgezocht... maar er zijn niet meer van die flesjes aangetroffen. En het aantal gevonden flesjes bedraagt nu zo'n negen stuks. Dus dat eh, kan je dan ook... Uh, zelf een beetje nagaan wat er zich heeft afgespeeld op het strand. Als je de strandwandeling maakt, zou even goed opletten of je dat spul dus ook tegenkomt. Want het is in ieder geval geen fijn spul. Dat kan ik je wel vertellen. Uh, dan is er nog meer nieuws, want de lichtfabriek is uh, in Haarlem met ruime meerderheid door de Haarlemers verkozen tot het Haarlemse monument van 2009. Uit handen van Jan Nieuwburg kregen de huurders van de lichtfabriek een oorkonde en een cheque te besteden aan het monument zelf. Uit handen van Jan Nieuwburg kregen de huurders van de lichtfabriek een oorkonde en een cheque uh, te besteden aan het monument zelf. Volgens mij uh, staat dat er dus twee keer in het bericht. En de prijs is tevens een blijk van waardering voor de stichting Waakvlam die deze industrie... Industriële monumenten overeind houdt en activiteiten daarin ontplooit. Uh, het Thema jaar Haarlem Monumentaal 2009 heeft Haarlem veel aandacht besteed aan het monumentale karakter van Haarlem door het organiseren van een aantal originele monumentale activiteiten en activiteiten in monumenten. Haarlem, monumenten, Haarlem Monumentaal 2009 is de gelegenheid om Harlemers nog trotser te maken op de schoonheid van hun stad. Dus dat uh, kan je dan uh, zeg maar uh, meemaken nog in Haarlem zelf. Ja, die monumenten staan er nog in die lichtfabriek is uh, een bijzonder ding dat staat volgens mij ergens in de Warepolder. Dus dat uh, kun je daar uh, vinden. Uh, nog iets uit Haarlem. Want er is een onveilig pand in, uh, aan de Spaarne ontruimd. En dat heeft uh, de politie bekendgemaakt. Donderdagochtend uh, werd uh, rond een uur of tien een pand aan de Spaarne uh, een, voor een nader onderzoek ingesteld... werd door de politie een zeer onveilige situatie aangetroffen. Samen met de brandweer en de afdeling bouw en woningtoezicht... van de gemeente werd geconstateerd dat er sprake was... van een brandonveilige situatie. Ook was er sprake van behoorlijke vervuiling van het pand... en bleken er geen vluchtmogelijkheden te zijn. Bovenverdieping van het pand is onbewoonbaar verklaard en werd direct ontruimd. Op de bovenverdieping waren de kamers getimmerd en onderverhuurd. Dus dat uh, kan je dus uh, wel duidelijk uh, eruit opmaken dat er nog het een en ander aan de gang is. Goed, het is uh, tijd uh, voor uh, iets. Heb ik nou iets klaarstaan of heb ik dat nou niet? Ja, volgens mij dus wel. Uh, gisteravond uh, ben ik dus uh, daar in de melkweg uh, geweest. En ook een band die uh, naar mijn idee echt opviel. waren deze mensen uit Horst komen ze vandaan. Dat is uh, zeg maar de plaatsen waar de heideroosjes vandaan komen. En ietsje verder hebben we het plaatsje Amerika. En daar komt ook een heel bekende band uit. Het is uh, een kwestie van geduld voordat heel Limburg voor heel uh, Holland-Limburgs lult. Ik moet het wel goed zeggen. Dan heb ik het over Rowan Herzen. En deze band komt daar dus ook uit die contraille vandaan. Ik heb het over de Early Adapters en Slowdown. Lift me up with your So 73 was dat van James Blunt. Het is uh, inmiddels drie minuten, vier minuten over half vijf. Nou, mijn uh, pogingen uh, zijn gelukt. Ik heb het uh, voor elkaar. Uh, Gert-Jan van Akkooi aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want uh, het was allereerst even voor de mensen thuis, uh, want daar begin ik dan even mee. Uh, de inleiding was als volgt. Gert-Jan stuurt een mailtje naar uh, de nieuwsredactie van AB Radio. Dat krijg je dan binnen. Van heren, uh, dame, wie uh, wil dit uh, voor zijn rekening nemen? Nou, toen stak ik mijn vinger op. Maar toen zei ik van nou, het, uh, het interview uh, vindt plaats tussen vier en vijf. Maar bij het beantwoorden van het mailtje... Ging dat op zaterdag. En Gert-Jan zat trouwhartig aan die telefoon te hangen van wanneer belt hij nou. En toen was ik er vergeten bij te zeggen dat het zondag moest zijn in plaats van zaterdag. Toch? Ja, klopt helemaal. <laughs> ja. ja, dus nou, alsnog gewoon voor elkaar gekregen. Je bent van een student bij In Holland. Maar het heeft alles te maken met de actie van het glazen huis van 3FM. Dat dit jaar in teken staat van het bestrijden van malaria. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Dat klopt ook, ja. Ja. ja en en uh, ja, wat wou je zeggen? Nou kijk, wij zijn eigenlijk een, een klein radiostation speciaal voor studenten, opgezet door Hoogstond Holland, het uh, CM Radio. Ja. En uh, wij zijn daar een half jaar voor actief, ik ben dan daar dan projectleider van, uh, met, met acht mensen. Mm. En ja, wij moesten eigenlijk leuk het jaar een beetje afsluiten. Dus kwamen wij ook het idee om een studenten tot 123 uit te gaan zenden. Ja. Allemaal hartstikke leuk, maar dan moet het eigenlijk nog even wat meer aangekleed worden. Ja. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot één uh, groot glazen huis maar yes. dan, uh, van onszelf. Ja, uh, waar, waar, waar wordt dat ding opgesteld? Het is uh, voor de ingang van de uh, Hogeschool rond uh, Haarlem, dichtbij Overveen daar zo. Mm. En dan hebben we een, uh, een voorkant van een gymzaal wat helemaal van glas is. Dus uh, daar gaat het allemaal plaatsvinden. Ja. Hoe heet het, uh, dat station nog één keer? Want uh, ik had een heel vreemd uh, e-mailadres uh, met allemaal getalletjes. Is dat uh, de naam van het uh, station? Nee, dat is, dat is mijn uh, school-e-mail. Oh. Nee, het is Vin Radio. Feeling, feeling Radio, zei dat? Ja, Feeling, maar dan zonder G. Ja? Feeling Radio. Ja, oké. Okay. En dat is uh, gewoon alleen maar te beluisteren in, in Holland zelf? Of nee, zie ik dat nou, uh, die dagen uh, is het ook te beluisteren via feelingradio.nl of eventueel glazenstudenthuis.nl. Ja. Maar het mooiste van deze actie is nog dat eigenlijk uh, andere landelijke radiostations bij ons uh, ook radio komen maken. Ja. Oh, dat is, dat is helemaal fraai. Dus, dus, je, dus er komen gewoon uh, landelijke jogs even bij jullie uh, langs. Onder andere de ochtendjogs van Slemme FM. De, a, een aantal nachtjogs van 3FM. Ja. En nog een aantal bekende jogs van, van Decibel. FM uh, is er ook bij. FM is erbij. Kan allemaal ja. bij ons radio maken. Ja, en, en als ik mijn vinger opsteek en ik zeg van uh, voor 100 euro wil ik dat ook doen. Dan zeg jij? Dan ben je van harte welkom. Oh, dus dan kan ik ook gewoon uh, een paar uurtjes uh, mee uh, blijven doen. Als jij 100 euro inlegt, dan ben jij van harte welkom. En, en dat... Uh, Oké, okay, nou, ik uh, ga eens even, even kijken of... Uh, maar volgens mij moet... <laughs> oh god, ik heb weer iets... Ik heb mijn hoofd weer ergens in, iets ingelegd. Nee, maar dat, dat is voor een goed doel, dus uh, kom op. Uh, ja, het is... Ook, uh, gewoon ja? even langskomen daar en uh, gewoon gezellig een plaatje aanvragen. Of gewoon een erbij wonen. Als ik... Al, maar wat geld inleg. Ja, maar als ik er ben, dan wil ik, uh, dan wil ik, er ook, dan wil ik ook waar voor mijn geld. Dus... Uh, <laughs> Goed, <laughs> uh, vanaf wanneer gaat het uh, plaatsvinden, Gerjan? Het is woensdagochtend vanaf 9 uur gaan we starten. en We gaan door tot aan uh, donderdagmiddag 4 uur. Tot 4 uur? 4 uur. Ja. Tot 4 uur. Oké, okay. dus dat, uh, dan, dan, dan, uh, dan, dan weten we dat. Uh, ik, uh, ja, ik moet je heel even onderbreken, want ik, uh, ik heb even een ander lijntje. Heb je heel even... Ja. Ja, dat uh, krijg je natuurlijk als uh, je helemaal zelf en alleen bent. Dan heb je nog een verslaggever die uh, aan de andere kant uh, nog het uh, verslag uh, wil doen, het nababbeltje doen van uh, de wedstrijd Bloemendaal United. Weer terug. Even naar uh, de studenten van in Holland. Want daar hadden we het over. Uh, over live radio. Nou had ik net gezegd van uh, nou, ik uh, zou dat ook willen. Maar er komen dus allerlei jokes komen er over de grond. Uh, ja. Ja, wat, wat hopen jullie nou? Uh, of wat, wat, wat, wat hopen jullie nou daarmee te bereiken met die, met die actie? Nou, natuurlijk om er zoveel mogelijk geld in te halen. Het probleem is alleen, um, er zijn natuurlijk voornamelijk studenten. Studenten mm. hebben niet heel veel geld, dus ik, ik, ik hou me hart vast. Je houdt je hart vast. Ja, dus daarom wil ik ook via deze weg iedereen even oproepen... ...om gewoon woensdag en donderdag gezellig even langs te komen. Ja. Yeah. En uh, je kunt, er zijn ook sapjes te koop. En het mooie is ook dat ook wij, de DJs van 4 uur ...die ook 31 uur niet gaan eten. Dus, oh, uh, ja. Dus voor lekker bij, die maak je, Dan kom gezellig even langs en bezig. Om. Ja, eh, even, even één ding, het is woensdag en donderdag, hè? Ja, van beginnen we en tot aan donderdagmiddag. Tot aan donderdagmiddag. En, nou, poeh. Ik moet even gauw uh, zitten kijken van, heb ik dat nou... Uh, nee, ik, ik geloof dat... Sterker nog, ik moet je al ernstig teleurstellen. Ik, ik denk dat je eens kan. Nee, dat valt nou weer tegen. Ja, maar ik ben wel eerlijk. <laughs> dus... mag, je mag ook gewoon midden in de nacht komen, hè? Dat, dat vind ik ook niet erg. Uh, ja, nou, dan moet, ja, nou goed, ik, ik zit hier hard op te denken, dus uh, ik, ik maak me onsterfelijk belachelijk. Dat weet ik nu ook wel. Maar goed. <laughs> ik ga kijken wat ik voor je kan doen, Gertjan. Ik ga je niks beloven. Wat zeg je? Dat is een bekende tekst. Ja, maar ik. Ik sta in dubio. Dus uh, dan denkt iedereen wat een slappe zak die kopen. Maar goed, uh, uh, bij deze wel de oproep gedaan. Uh, woensdag beginnen jullie. Hoe laat beginnen jullie? Om 9 uur s ochtends. 9 uur s ochtends en het is tot donderdagmiddag tot donderdagmiddag vier ja. uur, dan uh, houden wij het ook voor gezien. Ja, nou ja, goed. Het is, uh, het is mij duidelijk. Ik uh, weet, weet voor ons nog even genoeg. Uh, ik Buiten de uitzending om. Uh, um. Het speelt zich dus af op het terrein van in Holland in Overveen. Ja, dat klopt helemaal. Oké, okay, dankjewel even voor dit moment. Uh, blijf nog even aan de lijn. We gaan uh, zo dadelijk even met Tjerk de Blauw verder. Nou, dan gaan we dus over naar het andere uh, verhaal van de wedstrijd Bloemendaal tegen United. Daar zit uh, Tjerk de Blauw en die praat, Tjerk, zeg het zelf maar... Ik ga zo praten met uh, Kees Nuijens, de trainer, de hoofdtrainer van Bloemendaal. Maar die hangt een gegeven moment aan het dagblad uh, aan de lijn. Ja. Dus waar, wat hebben we gezien vandaag? We hebben een bijzonder goede wedstrijd gezien. Vooral uh, Bloemendaal in de eerste helft uh, gaf vol op gas. Ja, en dan kom je heel snel voor op uh, 1-0 dankzij een wonderschone mooie goal van... Uh, ...van uh, Wouter Snel natuurlijk. En dat was superkoud. Cool. Dat was Tim, Tim, uh, Tim, uh, Tim Jan, die gaf de bal aan Wouter Snel. En Wouter Snel uh, kwam van de linkerkant af. En die poeierde hem één keer in de linkerbovenhoek. Ja, daarna was er natuurlijk 2-0. Dat kwam door uh, Michel Abrams. Dat was een, was een dat was een bal van, van, uh, van Paul Jan, die hem doorkopte. En Michel, uh, ja, die schiet hem uh, goed in de rechterbenedenhoek. Ja, en dan sta je met de rust 2-0 voor... En dan wordt het uiteindelijk toch nog 2-2. En toen kwam die 2-2? Ja, in de eerste, tweede minuut van, uh, van de wedstrijd. Uh, uh, gaf de scheidsrechter een penalty. Ja, wij zeggen dat het geen penalty is. Uh, United Davo zegt dat het wel een penalty was. Maar dat hij binnen de lijnen was. Ja, dat is natuurlijk altijd discutabel. Maar ja, de penalty wordt gegeven. Dan wordt het toch nog uiteindelijk 2-2. Maar Bloemendaal had ook 3-1 voor kunnen komen. Dat was een kopbal van Sander Beum. Die dus uh, een meter over de lijn was. Ja, en de scheidsrechter staat te ver weg. Dus ja, die kan ik niet zien. En uh, de, de grenshebber van United Davo, die gaat er nooit voor. Uh, voor vlaggen natuurlijk. Kees, dat is in grote lijnen het verhaal van de wedstrijd. Nou, Tjerk, dat heb je goed weergegeven. Het was inderdaad, uh, de eerste helft was het uh, Bloemendaal... die uh, echt heel goed speelde en de kop voor de wil oplegde. We kwamen een uh, prachtige gol van Woutersnel op 1-0. En uh, ja, eigenlijk hadden we in drie minuten tijd al drie kansen gehad. En ja, we maken voor rust nog 2-0 en we gaan 2-0 de rust in. Als je dan ziet, ja, twee, de eerste helft speelde je fantastisch. De tweede helft was United NAVO de bovenliggende partij. Ja, we kwamen uit de kleedkamer en we speelden eigenlijk de eerste minuut begonnen we goed. En de, de, de, de juiste man werd gevonden. Dus veel lopen de mensen op het middenveld. En dan vervolgens bij een eerste omschakelmoment, uh, ja, komt de uit de rust vandaan naar je toe om te zeggen dat hij een kwartier aan een sleutel hebt lopen zoeken. En dat hij daar nog wel wat uh, maatregelen over uh, wenst. En vervolgens geeft hij in de tweede minuut een penalty tegen. Die eigenlijk in, in iedereen's ogen een, een klein beetje onterecht was. Ik moet wel zeggen in de eerste helft dat hij zeker een penalty kunnen geven. Want Pieter Rijsma, die fantastische keeper, die uh, haakte één keer in de eerste helft een uh, tegenstander in de 16 meter. Uiteindelijk 2-2. Ik denk, als we het goed kijken, terecht rechte uitslag. Ja, United Davo is een fantastische ploeg. Ik heb uh, genoten van hun spel. Veel lopende mensen om de bal heen. Uh, op een gegeven moment zelfs met vier uh, mensen voorin spelen om de gelijkmaker te forceren. En een hele goede keeper die een, uh, met een hele lange trap in één keer zijn uh, spitsen goed in stelling brengt. Uh, wat dat betreft is 2-2, uh, echt een terechte uitslag. En eerlijk gezegd mogen wij de laatste vijf minuten onze handen dichtknijpen. Dat Pieter Ruisma twee ballen eruit pakt die, die, die, die, die ik eigenlijk kan tellen. Ja, dat kunnen we dadelijk zeggen. Pieter Rijtsma, gekomen dit, tot dit jaar. Voor het eerst bij Provenaal, Bas afwezig. En Pieter Rijtsma, grijpt gewoon zijn kans. Ja, Pieter heeft uh, natuurlijk achter Bas van Velsen, die ook fantastisch heeft gaan kiepen... ...heeft hij uh, een paar momenten gekend dat hij uh, als wisselkeeper stond in de tweede. De tijd niet gekiept en uh, nu regelmatig op training in de tweede wedstrijd gepakt. Bij afwezigheid van Bas toen hij op vakantie was, uh, ja, een hele goede wedstrijd heeft gaan En vandaag pakt hij echt de punten voor Dankjewel. Ja, dat was er natuurlijk uh, vandaag. Die wedstrijd tussen United Davo en uh, Bloemendaal en United Davo, die eindigt in 2-2. En dat betekent dat Bloemendaal nu al de winterstop ingaat. omdat er niets was afgelast bij hun. Maar andere teams zullen nog volop door moeten gaan, want die lopen maar liefst drie wedstrijden. Maar voor Bloemendaal begint nu al de winterstop. Tot volgend jaar. Slow day, and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriages was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow mo, the way we look to us all, the way we look Dying in a corner of the sky These are the days of miracle and wonder And don't cry, baby, don't cry, don't cry There was a dry wind Swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers, and the fathers, and the automatic These are the days of miracle and wonder. This is the long. I'm jump shot it's everybody jump start it's every generation throws a hero up the pop charts medicine is magical and magical it's hard think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart and i believe these are days of lasers in the jungle lasers in the jungle somewhere staccato signals of constant information a loose of millionaires and billionaires and baby these are the days of miracle and wonder Dat waren ze van uh, One More Band. Maar die bestaan niet meer. En dus draaien we nog uh, datgene wat ze hebben nagelaten. Uh, dat was uh, I'm Paint The Sky Red. Ik moet het uh, goed zeggen. Ik zit ook half uh, in de microfoon te kletsen. Maar dat, uh, dat heeft alles te maken met uh, iets wat ik nog uh, graag op wil zoeken. Want anders dan uh, heb ik ook weer een uh, probleem. Even over voor de, de mensen die denken van... Zeg, maar had die koper het nou over met, uh, met uh, Gert-Jan van Akkooi? Nou, die, uh, die hebben dus Feeling Radio. Dat is uh, een uh, speciale in het leven geroepen door een aantal studenten van in Holland. Ze dus gaan dus 31 uur lang zich opsluiten. Nu was er een gaatje... Woensdag tussen 7 en 8. Ik ga voor 100 euro een uurtje radio daar doen. En dat, uh, moet, dat uh, gaat allemaal te goede komen van uh, mijn makkers bij de landelijke omroep. 3FM. Dus ik wil toch ook wel even het uh, gevoel hebben wat, uh, wat die anderen hebben uh, als je dus opgesloten zit. Alleen ja, uh, niet helemaal uh, terecht is uh, dat ik uh, dus gewoon wel door eet En uh, de rest uh, dus niet. Dat is het enige verschil. Dus uh, ja, verschil is er dan toch weer wel. Maar aan de andere kant, ik vind het ook wel leuk om eens eventjes uh, zoiets uh, te, te mogen doen. En uh, ik heb dus gewoon ingetekend... 100 euro doe ik niet moeilijk over. Uh, al zal ik uh, dan maar een uh, vakantie minder moeten doen. En daar heb ik uh, dan helemaal niks van. Het gaat om uh, de stakkers in uh, een andere werelddeel... die gewoon vechten tegen malaria. En daar heb ik uh, even wel wat meer uh, mee. Het, ik ben blijf en toch ook een beetje iets wat aan de idealistische kant. En dus uh, zeg ik uh, gewoon van... daar doe ik het dan uiteindelijk voor. Dus daar uh, zit het in. En nergens anders voor... Uh, dan weten de mensen dus ook meteen dat ik dus woensdagavond, uh, nadere details, zal ik dan nog wel even via uh, de gebruikelijke kanalen nog wel even bekendmaken waar dat uh, op te horen is. Uh, ga maar zoeken, de Radio, dat is, uh, dat is het. Uh, dan, daar zitten allerlei livestreams op. En ik doe dus ook even mee met wat landelijke grootheden. Dus daar zit ik gewoon als schoffie tussendoor. Dus zo werkt dat. Nou, dit was ook gelijk meteen het verhaal van deze zondag in Kennemerland. Het, het zit erop. En we doen dat met een afsluiting van deze. Met The Cure and A Forest. En graag tot een andere keer. Dag.